Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De vulkaanuitbarsting op La Palma is nog altijd in volle gang. De lava kan ieder moment de Atlantische oceaan instromen. En er kunnen dan giftige gaswolken en explosies ontstaan. Op het Canarische eiland barstte gistermiddag de vulkaan uit. gebeurde voor het eerst in 50 jaar... Al 5500 mensen zijn geëvacueerd, waaronder ook tientallen Nederlandse toeristen, zoals dit gezin uit Utrecht. Oké, okay, het dorp is geëvacueerd. We rijden nu uh, nou, langs de uitbarsting, zoals je daar ziet. Uh, we zitten in onze eigen auto, we hebben al onze spullen en uh, het komt goed. Ja. Honderden huizen zijn verwoest. Voor zover bekend zijn er nog geen slachtoffers. Een man van 49 heeft dit weekend in Duitsland een medewerker van een tankstation doodgeschoten. De man werd door de medewerker aangesproken omdat hij geen mondkapje droeg. Dat is in Duitsland wel verplicht. De man ging naar huis, maar kwam even later terug met een wapen en schoot de medewerker van 20 dood. Opnieuw slecht nieuws over borstimplantaten. Ook bij vaste siliconen borstimplantaten kunnen deeltjes loslaten... ondanks dat ze als veilig worden gezien. Onderzocht een medisch tijdschrift en het zit in het tv-programma Radar. De deden aan het onderzoek 400 vrouwen mee... en bij 87% van hen werden siliconen op andere plekken in het lichaam aangetroffen... onder meer in de hersenen. De onderzoekers willen dat het gebruik van borstimplantaten stopt... totdat er meer duidelijkheid is over de veiligheid. Een BBC-journalist uit Engeland zal haar werkdag niet snel vergeten. Ze maakte live op tv een verslag over hulphonden. Hond Flash, die ze naast zich had staan en van wie ze de riem vast had... Het bleek alleen een stuk sterker dan gedacht. Ik denk dat Flash een treetje spond. Kijk, het is weg. We hebben we Kirkwood down. We got a Kirkwood down. down. <laughs> Flash is sterk. <strong. laughs> ja, daar lag de journalist gevloerd. Het bleek dat hulphond Flash met alle macht terug wilde naar zijn begeleider die achter de camera stond. Je bent oké? Are you okay? Are you alright? <laughs> yes. Yes. She's a very strong girl, Flash. <laughs> She went back to her trainer en al, <laughs> okay. En dan nog het weer. Het koelt vanavond en vannacht flink af naar 3 graden. Er is ook wat kans op voorstaande grond. Morgen zonnige periode, later ook stapelwolken en een graad of negatief. dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat een kapotte vrachtwagen stil bij Knoopend Raasdorp. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. is er nog een band waar ik een ongelooflijk zwak voor heb. En dat is deze band, The Sign of Leo. Alleen deze week was het een wat treurig nieuws wat ons bereikte. Namelijk de bassiste Elske Bos, die is afgelopen week overleden. En wij we vonden dat uh, reden genoeg om daar een uh, aandacht aan te besteden... en even stil te staan bij uh, deze inbreng van deze borsisten. En die was behoorlijk nadrukkelijk aanwezig bij de Global Fight. Uh, dat was weer een ander maatschappelijk thema wat er uh, aangeroerd werd. Uh, namelijk de stilte in de straten tijdens de pandemie... Bovendien hadden ze een hele mooie clip uh, daarbij gemaakt uh, bij de Global Fight. Waarin je die uh, lege straten van uh, Venetië, Rome, uh, Madrid uh, tot met New York. En ook in het eigen Groningen waar de sign of Leo vandaan komt uh, uh, in beeld gebracht. Uh, treffender kon het haast niet. En uh, zoals gezegd, uh, duidelijk is ook uh, hier de Bas waarop uh, Elske Bos uh, haar partij op meespeelde. Uh, Duidelijk, hoorbaar. Uh, welkom bij de tweede uur. We gaan straks uh, praten met Sterre Weldering... want ze heeft een uh, nieuwe single uitgebracht... Uh, dus die ga je straks... Horen. Bovendien hebben we een gesprek. Uh, en datzelfde geldt ook voor Charlotte. Uh, Lotte Mulder van Charlotte gaan we straks uh, ook nog even bellen. Want er zijn dus twee nieuwe nummers die morgen uitkomen en wij mogen ze al draaien. Dus dat is altijd wel heel erg uh, fijn. Een van de nummers die uh, vaak uh, vooruit uh, gestuurd wordt is van deze, uh, van dit tweetal, namelijk Ail. En dit is het laatste werkje wat ze hebben uh, uitgebracht. Tenminste, als meneer Verdonschot wil meewerken, want ik zie alweer het cirkeltje komen. En dan moet ik altijd maar weer wachten totdat ergens een, een, een beetje genoeg gereden is om hem aan te slingeren. Nou ja, daar komt hij uiteindelijk. Moet het ook met mijn handen over elkaar staan, want het is gewoon dan afwachten. Caught in my brain. Caught in my brain. Caught in my brain. Caught in my brain. Brain caught in my brain. If there's an answer, I can tell you I don't have. terug hadden we hem in uh, Duitsland. De Groes. Stiekem zeg ik Pedro Groes. Want dat is de frontman van de band. Maar het uh, gaat natuurlijk om de hele band. En Crash On You. Bovendien uh, die band doet nog steeds mee aan uh, de Waterland. Popprijs. En dan doen ze niet alleen Roy de Smet en Jacob D. Edwards zijn uh, onder andere de andere deelnemers. Er zijn er nog meer hoor, want, uh, maar dat zijn uh, drie die ik ken in ieder geval. We gaan, uh, daarvoor trouwens uh, was het Caught in My Brain van IJl. We draaien er nog één, want dan is het tijd om te gaan praten met Sterren Weldering. En volgens mij was dit de eerste single die ik uh, destijds uh, heb mogen laten horen. En dat is deze, Never Leave You. En straks gaan we... De nieuwe single laten horen, maar we doen natuurlijk ook een gesprek met zijn sterren. The thing you'd be the one who'd be waiting all this time. You didn't think you'd be the one who'd always end up left behind. Didn't think you'd be the one who would be laughing it all of somebody's jokes. Didn't think you'd be the one who'd be cool in our I stuck with me so I never chased you I didn't think that I would ever Dit is alweer van, nou, een hele lange tijd uh, geleden. Never Leave You van Sterre Weldering. En uh, daarna is ze, geloof ik, ook nog hier bij ons geweest. En wat het leuke is, ze hangt aan de telefoon. Goedenavond, Sterren. Ja, he, goedenavond. Ja, want, uh, want je bent ook nog uh, in het voorjaar uh, bij ons nog binnen geweest... Uh, bij 3 voor 12 Noord-Handt Of kan ik me nog herinneren? Dus... Ja, klopt. Ja. ja. Uh, het is een, ja, ja, ja het, is, het is alweer een tijdje terug. Ik denk uh, ergens in maart of zo. Of nee, misschien oh. iets, iets later. mei geloof ik, denk La, ik. Uh, ja, zo was, niet, was ja, volgens mij. Ja, ja. ja was, was, was, was in mei. Um, even over, over jou. Wat heb je in die tussentijd uh, gedaan? Je hebt nog een single uitgebracht, uh, uh, zag ik. Ja, klopt. wat ja, uh, was eind mei, volgens mij. Ja, klopt. ja En, uh, ja. Ja, en verder heb ik uh, uh, veel in de studio gezeten. Uh, de rest van mijn EP afgemaakt Want hmm. die singles die... Uh, die worden allemaal samengevoegd uh, tot een EP. Ja. Dus uh, ja, daar ben ik vooral uh, druk mee geweest. Ja, ja want uh, dat, dat merkte ik ook uh, in de richting met, uh, met dit verhaal, met de single die morgen uitkomt. Uh, um, even over Never Leave You. Um, ja, wat, wat gaat ermee gebeuren? Uh, blijft dat gewoon een losse single? Dat blijft gewoon een losse single, ja. dat is niks gebeuren Dus die, die, die gaan we niet uh, tegenkomen op die EP waar je nu mee bezig bent? Nee, nee, dat is eigenlijk uh, een los project. Die heb ik ook al, uh, nou wat is het, uh, twee, tweeënhalf jaar geleden al opgenomen. En hmm. um, ja, voor die EP ben ik eigenlijk gewoon uh, uh, op nul begonnen en allemaal nieuwe nummers uh, gedaan. Ja, dat, uh, daar wordt die dus geen deel van, uh, ja. helaas. Ja, ging, de, ging je dat toch nog even goed makkelijk af, als we uh, voor makkelijk kunnen spreken? Of, of is dat, uh, moet je je daartoe zetten of je ergens in opsluiten? Of weet ik veel, want hoe werkt dat bij jou? Die, die nieuwe nummers schrijven. Ja, dat bedoel ik, ja. Ja. Um, nee, dat gaat eigenlijk uh, vanzelf. Ik ben ja, heel vaak gewoon uh, aan het schrijven. Mm. En um, uh, ja, dat is, ja, het is eigenlijk altijd uh, is het gebaseerd op ervaringen. En uh, als ik iets meemaak, dan uh, schrijf ik daar meteen vier vijf nummers over. Dus ik had sowieso nog heel veel liggen. Mm. En om de zoveel tijd dan komen er ineens een aantal nummers bij. En uh, ja, daar heb ik de, de beste dan uh, van uitgekozen voor DCP. Ja, maar ik denk, ja, je kiest zelf, maar zijn er toch ook mensen die jou daar een beetje mee adviseren van ik zou het zo doen of ik zou het zo doen of niet? Of doe je dat toch uh, toch helemaal zelf? Nou ja, ik heb, uh, ik heb wel mensen inderdaad om me heen die ik vraag van, goh, wat vind uh, je van dit nummer zou je die erop zetten? Mm. Um, maar niet mensen die mij echt uh, in een richting willen duwen of zo. Mm. Dus het is uiteindelijk wel uh, allemaal uh, mijn eigen keus geweest, gelukkig. Ja, ben je, ben je ook iemand die uh, vasthoudt aan een uh, bepaald uh, patroon? In, uh, kijk, als je iets bedenkt in je hoofd... zo wil ik het en zo gaat het ook gebeuren? Of, of ben je dan uh, toch nog wel open voor uh, bepaalde uh, meningen? Nou, nee, ik sta wel... Uh, ik wil er wel absoluut... Uh, ja, ik denk dat ik tot op zekere hoogte wel echt mijn... Uh, een bepaald beeld heb en dat ook wel... Uh, de beeld op een bepaalde manier gaat, maar ik sta tegelijkertijd ook zeker wel open voor uh, ideeën van anderen. Mm. Dan, uh, bij deze EP met mijn producer, die, heeft, uh, die kwam ook met veel ideeën, en soms dan dacht ik nou, dit uh, vind ik helemaal niks, en dan uh, ging het ook niet doen, en soms dacht ik ja, dit is echt een supergoed idee. en dan. Uh, mm. Heb ik wel uh, erin gestopt. Dus het is een beetje, ja, allebei een beetje. Ja, deze producer, uh, dat is uh, ook geen onbekende in de muziekland. Want uh, ik heb me laten vertellen dat zij uh, uh, Leuna heeft uh, gedaan. En ook nog yes. Daisy Ducro heeft ze ook nog gedaan. Yes. Ja, klopt. Ja, ja. Heb, ik ja, ik... Marg, Marg Eenberg, heb ik het over Marg van over? Yes, ja, klopt. Ja, ja want uh, hoe ben jij aan uh, deze producer gekomen? Uh, nou, ik heb... Uh, Twee jaar geleden, meegedaan met de Grote Prijs van Nederland. Ah, en toen, uh, ja. Ja, toen stond ik in de finale en daar was hij uh, kijken toevallig. Mm. En na afloop kwam ze naar me toe van uh, ja, uh, heb jij al een producer? Uh, want uh, ja, ze hadden de optreden gezien volgens mij. En uh, ik zei nou, ik heb nog geen producer, maar ik ben wel op zoek. En dus het kwam eigenlijk heel goed uit. En uh, toen zijn we eigenlijk uh, ja, de week daarna koffie gaan drinken en het uh, klikte en uh, toen zijn we aan de slag gegaan. Ja, ja want uh, ik denk uh, dat zij uh, best wel uh, uh, ja, weet wel hoe, hoe het een beetje werkt in de, de, in de muziek denk ik, of niet? Ja, ze heeft best wel, uh, best wel veel ervaring, inderdaad uh, zelf ook ooit uh, met een band veel opgetreden. Mm -hmm. Dus uh, inderdaad naast een uh, hele goede producer heeft ze ook vaak wel, uh, wel tips of uh, advies, dus uh, ja. Dat is wel heel fijn inderdaad. Ja. Um, nou ja, goed. De, de, de nieuwe single is aanstaande. Die komt morgen uit. Wij mogen ja. hem al draaien. Maar goed, um, Remedy. Heeft die ook nog een ja. bepaalde lading? Uh, ja, zeker. Ja. <laughs> het, um, het, is eigenlijk, ja, het is een vrij uh, zielig nummer lijkt het. Maar eigenlijk is de boodschap juist... Um, ja, dat, nou ja, het idee daarachter is dat... Uh, als het bijvoorbeeld als het niet lukt in de liefde, dat dat niet per se erg is, want dat je het hebt geprobeerd, betekent dat je je hart open hebt gesteld. Ja. Zeg maar. als, het, uh, als het kan mislukken, dan betekent dat wel dat je dus, uh, ja, het hebt geprobeerd en hoop had. Dus eigenlijk is dat um, juist een positieve draai aan uh, een negatieve situatie. Ja, ik, ik, ik begin iets te, te herkennen. Want volgens mij heb jij dit nummer ook stiekem gespeeld in Maart toen je hier stond. Oh, dat kan wel kloppen, ja. Ja. ja. Volgens mij wel. Ja, ik zou, ik zou... En dan de akoestische versie. Ja, de akoestische versie. Want uh, ik, ik, ik moet het nog even terughalen. Maar iets, iets klinkt maar zo bekend in de orde, dit, uh, dit verhaal. Maar goed. Uh... Ja, volgens mij hebben we toen gespeeld. <laughs> dan hebben we eigenlijk al stiekem al uh, mogen horen. Stiekem al gehoord, ja. ja. Ja, goed, dat maakt niet uit. Maar uh, kijk, uh, de, maar um, ja, het, ik bedoel, het is natuurlijk ook mensen ermee helpen die in die situatie zitten. Want ik neem aan dat je ja. gewoon ook uh, hier uh, dit als een soort. Ja, euh, ...heb meegemaakt in je naaste omgeving. Ja, ja, het zijn allemaal inderdaad mijn eigen ervaringen. Ja. Maar die probeer ik dan ook wel op zo'n manier in nummers te stoppen... ...dat het voor anderen ook herkenbaar is. en Inderdaad, misschien troostend, hopelijk. Mm -hmm. Als uh, iemand in dezelfde situatie zit. Ja. Of daardoor dan anders naar, ja, naar iets kijkt. Van, oh ja, het is niet alleen maar negatief of zo. Dat is uh, wel mijn doel met mijn muziek, inderdaad. Ja. Um, nog even over die EP... Kunnen we die nog binnenkort uh, verwachten? Of gaat het nog eventjes duren voordat die. Uh, uh, dat die nee, er is? die komt eind oktober al uit. Zo. Dus uh, vrij snel. Dus vrij snel. Dus, ja. we, mo dus we moeten opletten met, uh, met dat. We uh... moeten opletten. Ja. <laughs> dat is wel duidelijk. Goed, ja. um, we gaan hem uh, laten horen. Hier is Sterrenweldering met uh, de nieuwe single Remedy: Darling, if your love was not meant for me then maybe all it was was just a remedy for all the times that I got lost in irony but I hate to agree all it's given me is a remedy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 A difference. I open my heart now i think of twee nummers achter elkaar, sterrenweldering met de, de nieuwe single van haar Remedy, die je morgen uh, weer kunt aantreffen op de verschillende digitale muziekplatformen. Uh, en deze van de Grandiers, Strangle stranglehold. Ik wil ook, ook wel weer eens even tijd voor worden om uh, dat ook uh, weer eens even te laten horen: de Grandiers. Um, want Geepek heeft uh, niet zo lang geleden een EP uitgebracht met mixed messages. Dat is ook de single. Maar er staan vier stukken uh, daarbij ook op. Um, wellicht dat we daar zo direct ook nog aan toekomen. Maar uh, zover is het nog niet. Want we hebben nog uh, wel wat. Uh, bijvoorbeeld Charlotte. Want uh, straks gaan we met uh, Lotte Mulder van Charlotte uh, praten. Want ook van haar uh, gaat er morgen een nieuwe single uh, verschijnen. Maar dit was nog uh, de single waar ze...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 There was Dark En dat is van Charlotte. Uh, dat bracht de tijd alweer bijna op uh, tien over half negen. En dan, uh, ja, dan weet je het wel. Dan moeten we ook uh, met, uh, met Charlotte gaan praten. En achter Charlotte zit Lotte Mulder. Goedenavond. Hallo. Ja, want uh, ja, we hebben je wel eens eerder uh, meegemaakt. Uh, namelijk bij, nou niet alleen via de telefoon... maar ook bij de Rob Agda-woord. En volgens mij was dat de roemruchte Rob Agda-woord... die nooit is afgemaakt... Vanwege, nee, klopt, klopt. vanwege de pandemie. Ja, uh, en daar zit je dan. Hè? Dan, uh, dan ben je lekker bezig. Uh, en volgens mij uh, was jij ook een van de, van de bands... die uh, erdoor die uh, bent gekomen. Toch? Klopt, we ja. waren we door naar de finale, ja. Ja, zie je. Dus... Uh, en dan, uh, ja, uh, dan, dan gaat die hele finale niet door. Het is toch wel heel erg triest. Ja, uh, wat, maar ben je bij de bakken neer blijven zitten... of ben je gewoon maar uh, denkt van... Ja, shit happens, laat ik dan maar gewoon uh, het beste ervan maken. Ik heb zeker het beste ervan gemaakt. Ja. Of tenminste, van proberen te maken. Want uh, we hebben wel een soort nog troostprijs gekregen... dat we één dag in het patronaat in Haarlem, in de grote zaal... iets mochten doen... Uh -huh. En uh, ja, daar komt binnenkort wel meer uh, over uh, naar buiten, zeg maar. Ja, ja nou ja, goed. Uh, ik, ik, ik, merk, ja, ik merkte het eigenlijk toen al. Hè, met Better When It's Dark uh, was je al... Uh, heb, je, heb je gewoon besloten van... Nou, uh, dan maak ik gewoon gebruik van de tijd die mij uh, gegeven is... Door materiaal te gaan schrijven. Want volgens mij heb je niet stilgezeten. Ik heb zeker niet stilgezeten, nee. Ik heb... Uh, ja, ik ben net een EP aan het maken. Hij is eigenlijk nu helemaal af. Dat en, uh, vanavond komt uh, Cosmic Connections uit. Ja. Is dat uh, uh, de, de, de aanloop naar uh, de EP toe? Ja, Cosmic Connections is de eerste, of nou eigenlijk de tweede single hmm. van de EP. Better ja. When It's Dark was de eerste. Ja. En uh, over twee maanden komt er ook nog uh, er, komt er nog eentje aan. Oké, okay, dus er komt nog een derde single ook nog. Klopt. Ja, hoeveel uh, nummers staan er op de EP? Vijf. Vijf stuks, oké. Okay, dus dat, uh, dus de, de, de, de achterbank krijgt er wel wat, uh, wat voor terug. In ieder geval, voor dat lange wachten. Ja, ja. ja um, uh, nou, uh, je, je hebt een band, maar uh, hoe is het uh, daarmee? Uh, zitten ze nog allemaal bij elkaar? Uh, Zeker, ja. We ja? zijn nog met z'n allen bij elkaar. En uh, het is nog steeds hartstikke leuk. En we zijn keihard aan het uh, repeteren voor de uh, komende shows. Uh -huh. Ja. ja. Ja, uh, want hoe, hoe volg jij uh, dat uh, allemaal? Want kijk, uh, ik bedoel, wij hebben hier uh, een uh, anderhalve dik, bijna twee weken terug, hebben we hier een uh, volle bakken uh, gehad. Maar dat uh, werd ons niet in dank afgenomen uh, door de evenementensector. Ja, zij konden er niks aan doen. Den Haag kon er wat aan doen. Klopt, ja. ja. Ik ben ook uh, bij het protest geweest. Een uh, Unmutas zeker, ja, ja. Want het is gewoon natuurlijk heel erg scheef. dat... Uh, dat de muzikanten niet mogen optreden... Te, en dat Formule 1 wel gewoon door kan gaan... met ja. zoveel man bij elkaar. Ja, nou ja, uh, zelf uh, vind ik... dat het met twee maten wordt gemeten. Want ik denk van ja, als dat, uh, dat hier in de achtertuin kan... waarom geen festival, denk ik dan? Dus dat is mijn persoonlijke mening uh, erover. Uh, maar goed, uh, ja... Uh, kijk je er wel naar uit... als het uh, weer eventueel weer uh, een beetje door mag gaan? Ik kijk er echt heel erg naar uit, ja. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ja, um, rondom die EP wil je natuurlijk ook uh, een beetje op gaan treden met de band. Ja, zeker. Ja. Dat gaan we ook doen, want uh, we zijn uh, de supportshow van Vrouwkje, van haar tour. Ah, dat is wel mooi nieuws in ieder geval. Ja. Dus, dus je kan, uh, jullie kunnen dan in ieder geval iets uh, van, uh, van de EP uh, laten horen tijdens, uh, dat, uh, tijdens de support act. Ja ja Dat is zeker waar. Ja, um, zitten er zalen tussen waarvan jullie denken... nou, daar zouden we heel graag willen, willen spelen? Nou, ik vind het wel heel leuk. We gaan ook in Rotterdam spelen en in ja. Utrecht. Ja. Dus dat zijn een beetje de twee steden waar ik uh, heel mijn leven veel ben. ja En uh, ik vind het ook heel leuk, want we gaan ook in Antwerpen spelen. En dat is... Uh, België. Dat is wel heel, heel vet, vind ik. Ja. Uh, heb je, hebben jullie al reacties gekregen... Op, uh, op datgene wat jullie aan het doen zijn? Um, op de EP nog niet. Nou, ja, wel een paar natuurlijk. Van ja. mensen die het al stiekem hebben gehoord. En Dansende Beren heeft vanochtend een première gedaan... Uh, met de single. Dus dat is ook heel erg leuk. Ja. Uh, ja, mensen zijn wel enthousiast. En ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren straks... om middernacht... Ja, ja nou, ik, ik, ik, ik bedoel, ik ben dan in de gelukkige omstandigheid dat ik al even Cosmic Connections heb kunnen beluisteren. Maar het is een serieuze single. Ja. <laughs> ja. Uh, waar, waar, waar gaat het over? Het gaat over, uh, ja, over die uh, geromantiseerde connectie vinden. Hm? Die we allemaal zo graag willen in de liefde. En ja, eigenlijk het voortdurend op zoek zijn naar de ware liefde en dat maar moeilijk vinden. Ja, um, is het zoiets als uh, bepaalde verwachtingen wekken... en uh, dat de teleurstelling dan, dan ontzettend groot kan zijn, zoiets? Ja, zeker, ja. ja. Ja, de teleurstelling is natuurlijk altijd groot... als je heel veel verwachtingen hebt, heel hoge verwachtingen hebt. Ja, uh, het is een filosofische uitspraak van waar verwachtingen worden gewekt... is de teleurstelling nooit ver weg, hè? Ja, precies. Ja. Ja. Um, dat moet ik me wel vinden. Ja, even over, over, het, uh, over dit, uh, dit verhaal. Want uh, ja, hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan? Uh, ben, je, ben je zelf met, uh, met de teksten uh, gekomen en dat de anderen daar uh, op in zijn uh, gaan, uh, gaan haken? Ja, klopt. Me het gaat eigenlijk altijd zo dat ik eerst de tekst en de melodie schrijf van het mm -hmm. nummer. Mm -hmm. En vervolgens uh, stuur ik een demootje naar mijn band en dan gaat, gaat die iedereen langs. En dan maken we er echt samen, produceren we... Uh, tot wat het uiteindelijk is geworden. En dan, dan gaat hij naar Jacob, de producer. De echte, ja. de wizard noemen we hem ook wel. De wizard, de toon van haar, ja. Ja, want uh, hij maakt er echt, echt iets moois van. <laughs> ja, want dat is ook wel... Uh, want jullie hebben ook een bijzonder geluid, vind ik eerlijk gezegd. Nou, dankjewel. Ja. Uh, is het indie? Wat is het eigenlijk? Ja, nou, het is, Ja, indie is natuurlijk best wel... Rekbaar en breed begrip, hè? Precies, ja. ja. En dat, dat, zo is het wel, dat is wel makkelijk inderdaad om het zo te noemen. Maar dus er zitten natuurlijk... Ja, in deze single best wel veel elektronische invloeden. De rest van de EP heeft wat meer uh, klassieke elementen. Veel strijkers, piano. Aha, dus, dus je, verklapt al, ja, je, je, je verklapt al wel iets wat, wat ons te wachten staat. Dus, dat, ja. uh, nou, uh, dus ik denk ook dat Better When It's Dark wel best wel... En samen met Cosmic Connections, dat het best wel samenvat ook van wat er nog gaat komen. Oké. Okay. Um, Cosmic Connections, vanavond, nee, eigenlijk vannacht om 12 uur, hè? Dan, uh, dan komt die, om ja. helemaal... Toch? Dan staat hij, ja, dan staat die op alle platforms. Heel goed. Um, we gaan hem draaien. Hier is uh, Charlotte en Cosmic Connections. So, just now I heard the moon. And she told me about Show. Yeah. The re- Ze zijn weer uh, terug van weg geweest, want ze hebben een EP uitgebracht. En dat is duidelijk wel te horen, want uh, ja, uh, het is niet onopgemerkt gebleven in de scherper land van pla Platonland. Uh, Mirage heet uh, de EP en die is uh, vandaag uh, uitgebracht. Uh, de bedoeling is uh, dat we hem uh, eventjes uh, kapot moeten gaan streamen volgens uh, de band proberen ze uh, volgende week in de uitzending uh, te hebben... want dan uh, gaan we het natuurlijk even over de EP hebben. Uh, bovendien uh, is het uh, niet geheel onopgemerkt uh, gebleven... want als we dan op een gegeven moment ook uh, de naam van uh, Ene Koenje of Geer erbij pakken... want dat is uh, de man van IndieXL... Uh, uh, is het wel duidelijk dat uh, deze band uh, in de popronde zit. En die popronde die is ook alweer aan de gang. Schijnt uh, wel hier en daar een beetje bescheiden te zijn... want we moeten natuurlijk nog wel even opletten met die anderhalve meter... Maar dat is na zaterdag ook uh, voorbij. En dan uh, wellicht kan er voor 75% aan uh, publiek naar binnen. En dan moet je je dus uh, of laten testen of je moet een, uh, een bewijs hebben dat je uh, ingeënt bent. Want zo werkt het dan uh, in, uh, in de muziekwereld. En uh, als je naar nou een optreden of een theater wil in, in dat opzicht... Goed, um, dat is uh, meteen ook het einde van dit uh, tweede uur. We hebben er zo dadelijk nog eentje. Uh, nog een uur met uh, twee gesprekken. Roos Meijer en Pan um, bon de die komen dan in voort. Maar zover is het nog uh, niet. Eerst nog een band die twee weken geleden hun, uh, hun waar heeft uitgebracht. Namelijk Harlem Lake. Ze komen inderdaad uit de Haarlemmermeer. En het nummer dat heet The River. dancing in the water, I ain't waiting for another turn, you cried me a river about another, well I'm not gonna teach you if you know.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 Teach you if you need.